Vijf uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomassen. Hamas-raket slaat in bij Jeruzalem. Kostwinners leveren fors in, zegt het Nibud. En Trafigura-zaak eindigt in schikking. In de buurt van Jeruzalem is vanmiddag een raket neergekomen. Ambulances waren snel ter plaatse. Volgens Israëlische media zijn er geen slachtoffers... Hamas-militanten zeiden dat ze de raket hebben afgevuurd... vanuit de Gazastrook, zo'n 70 kilometer verderop. De Qassam-raketten waarover de militanten beschikken... halen die afstand niet. Het zou kunnen betekenen dat Hamas ook Iraanse raketten heeft... die een groter bereik hebben. Eerder vandaag ging in Tel Aviv het luchtalarm af. Een raket kwam in onbewoond gebied terecht. Ook daar raakte niemand gewond. Bij de beschietingen over en weer tussen Israël en de Gazastrook zijn tot nu toe aan Palestijnse kant 22 doden gevallen... en in Israël drie... In de Gazastrook zijn zo'n 250 gewonden, in Israël rond de 20. IKEA heeft spijt betuigd omdat het bedrijf in de jaren 80 in de DDR... onderdelen voor meubels heeft laten maken door politieke gevangenen. IKEA zegt dat dat nooit had mogen gebeuren. De zaak kwam aan het licht door een documentaire... die begin mei in Zweden werd uitgezonden. De makers baseerden zich onder meer op documenten van de Stasi... de Oost-Duitse geheime dienst.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 Ook AOW'ers met een aanvullend pensioen van 20.000 euro zijn in het herziene regeerakkoord slechter af. Mensen die de komende vier jaar met vervroegd pensioen gaan, kunnen er tot 16% op achteruit gaan. Over het algemeen pakken de aanpassingen in het regeerakkoord positief uit voor mensen met een inkomen ondermodaal of juist ver daarboven. Het Niebut heeft de koopkrachteffecten berekend voor 100 voorbeelden huishoudens. Premier Rutte heeft gezegd dat het koopkrachtbeeld later nog kan worden bijgesteld. Travigura heeft een schikking getroffen in de zaak rond de Probo Koala, het schip dat zes jaar geleden zijn giftige lading dumpte in Ivoorkust. Het transportbedrijf betaalt een miljoen euro boete voor het illegale transport en levert daarnaast 300.000 euro van de gemaakte winst in. Door de schikking met justitie zijn alle langlopende procedures tegen Travigura afgedaan. Door de giftdump in Ivoorkust zouden 16 mensen om het leven zijn gekomen. In het noorden van India is een Nederlandse vrouw uit een rijdende trein geduwd en vervolgens beroofd, melden Indiaanse media. De vrouw van 34 overleefde de val begin deze week reisden de Nederlandse toeristen per trein naar het noordwesten van India. Een man stapte op haar af en duwde haar uit de trein. De overvaller sprong de vrouw achterna, pakte haar tas af en ging ermee vandoor. Hij liet haar bewusteloos achter. Politieagenten zagen het slachtoffer langs het spoor liggen en brachten haar naar het ziekenhuis. Inmiddels is ze uit het ziekenhuis ontslagen. De dader is nog spoorloos. In de tas zaten onder meer een paspoort, bankpassen en een mp3-speler.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 In een woonwijk in het Gelderse Velp heeft de politie ruim 1500 kilo illegaal vuurwerk onderschept. De spullen lagen opgeslagen in een schuur achter een huis. De 48-jarige eigenaar is opgepakt. De politie kwam het vuurwerk op het spoor door een tip. In de schuur stonden dozen vol zwaar vuurwerk, waaronder flowerbeds. Het is nog niet duidelijk hoe de man aan het illegale vuurwerk is gekomen.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 Een enkele file valt op op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... voor de afrit Den Dolder, drie kilometer na een ongeluk. De weg is weer vrij. Ook de andere kant op staat natuurlijk file... voor de afrit Den Dolder, zo'n vier à vijf kilometer. En in West-Brabant op de A58 bij Bergen op Zoom naar Vlissingen. Voorknopend Zoomland, vijf kilometer. Er is daar vanmiddag een vrachtwagen gekanteld. Er zijn nu nog opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht.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 Hele middag het is vrijdag 16 november. De raketten slaan nu ook in bij Jeruzalem. De koopkracht daalt, maar de scherpe randjes zijn eraf, blijkt uit berekeningen van het Nibud. En huizen in Spanje, die worden steeds goedkoper. De raketten blijven over en weer gaan tussen Gaza en Israël. Inmiddels zijn er ook explosies gehoord in Jeruzalem. 16.000 Israëlische reservisten staan klaar om Gaza binnen te, het, binnen te vallen als het bevel komt. In de grote moskee van Gaza stad uiten duizenden Palestijnen vanmiddag hun woede tegen Israël. Ook in Egypte gingen veel mensen de straat op om hun broeders op de Gaza-strook te steunen. En president Morsi heeft de aanvallen van Israël scherp veroordeeld. Toch vindt premier Netanyahu dat Israël terughoudend opereert. Kors, uh... Israel will continue to exercise prudence and self-restraint while defending Maar ik zal doorgaan met het verdedigen van mijn burgers tegen terrorisme, zei niet aan jou. En alle tekenen wijzen daar ook op. Het aantal Israëlische tanks dat zich in de buurt van de Gazastrook verzamelt groeit met het uur. En Israëlische gevechtsvliegtuigen blijven aanvallen uitvoeren op de Gazastrook. Minister Timmermans, Timmermans van Buitenlandse Zaken spreekt over een ernstige situatie. Zeer zorgwekkend. Uh, men gaat door uh, met deze escalatie. Uh, weer raketten vanuit Gaza op Tel Aviv uh, afgevuurd. Uh, ja, ik hoop toch dat we uh, de partijen, tot, dat we de Hamas kunnen bewegen te stoppen met raketten afvuren. En uh, Israël kunnen bewegen tot uh, deescaleren. Maar het uh, ziet er niet goed uit. Zeer zorgelijk. Maakt u zich dan zorgen over verdere escalatie? Uiteraard. Uh, Hoe groot is dat risico? Ja, moeilijk om uh, daar een precieze inschatting uh, van te geven. Maar uh, men opereert in een zeer explosieve omgeving. Um, en uh, ja, uh, als eenmaal daar uh, vlammende pan uh, slaat, dan uh, kan het overslaan... Uh, ook naar andere delen van het gebied. Minister Timmermans tegen verslaggever Michiel Breedveld. We praten er verder over met VVD-Europarlementariër Hans van Balen. Goedemiddag, meneer Van Balen. Ja, goedemiddag. De minister heeft het over mogelijke escalatie. Wat kan er escaleren? Nou ja, kijk, Israël heeft een aantal redenen... om ook fysiek in Gaza aanwezig te zijn. Dus met tanks en met soldaten binnen te vallen... Er worden uh, een aantal wapendepots uh, zijn gesignaleerd... waar waarschijnlijk middel- lange afstands en lange afstandsraketten zijn. Die komen uit Khartoum, uh, die komen dus uh, uit Soedan. En Israël wil die zaak oprollen... en wil ook aan de internationale gemeenschap laten zien... hier zijn wapendepots. Uh, die zijn dus gericht vanuit Iran, uh, via Khartoum. Ja, en vandaar en, ook dat de reservisten zijn opgeroepen. Precies, en uh, dan zul je ook binnen moeten gaan... om te laten zien aan de wereld, hier zitten illegale wapenopslagplaatsen... die Israël, niet alleen Tel Aviv, maar ook Jeruzalem kunnen raken... en daar zit dus de hand van Iran achter... Daarnaast geldt natuurlijk nog steeds dat er steeds aanvallen zijn vanuit de Gazastrook op Siderot. Dat ligt vlakbij de Gazastrook, Israëlische plaats. Maar nu ook inderdaad verder tot en met Tel Aviv en Jeruzalem. Israël moet wat doen. En die kan eigenlijk nauwelijks stoppen bij de grens, omdat die wapendepots uh, onthuld moeten worden. Ja, maar dat betekent dat de kans op escalatie ook van de andere kant. ook natuurlijk levensgroot aanwezig is. Ja, absoluut. Wat doet Egypte? Wat doet Iran? Nou ah, ja, kijk, Iran. ...heeft met zowel Hamas de leidende krachten in de Gazastrook ...als met de Hezbollah in Libanon eh, nauwe contacten... ...die opereren eigenlijk op basis van instructies uit eh, Teheran. Eh, Teheran heeft natuurlijk een dikke vinger in de pap in het Assad-regime in Syrië. Eh, en daar staat tegenover dat, hoewel het ook een islamitisch land is... ...Egypte, een soenitisch land, niet een, eh, een land eh, van de kant van Iran dat Egypte eigenlijk ook bang is voor Iran. Dus Egypte zit in een moeilijke situatie. Ze wil wel het geweld in Gaza stoppen, maar ziet ook het probleem met Iran. En eigenlijk is Amerika het enige land wat dat zou kunnen betekenen. Want Obama zou eigenlijk tegen Morsi, de president van uh, Egypte, kunnen zeggen... jullie moeten wat doen aan die vreselijke wapendepots. Jullie moeten de Hamas aandwingen tot het neerleggen van de wapens. Dat betekent niet iedere keer... Uh, Schieten op Israël, maar twee, ontmanteling van die wapendepots. Dat zou Amerika kunnen afdwingen. En uh, dat moet ook gebeuren. Ja, en dan de rol van Europa. Ik ben tenslotte zelf ook uh, Europarlementariër. Um, is er een rol voor Europa? Ik heb het niet eens over Nederland weggelegd. Europa zou een rol kunnen spelen, maar dan moet Europa het eens zijn. Dat is Europa op dit thema eigenlijk nooit. Dus ik denk dat Amerika toch het voortouw moet nemen en dat die landen in Europa die ze ook vinden dat die wapendepots uit Gaza weg moeten... en dat Hamas moet stoppen met het bombarderen van delen van Israël. Dat die met name de VS moeten steunen. En de VS subsidiëren het leger uh, van Egypte. En dus uh, de VS hebben echt een wezenlijke invloed nog steeds in Egypte. En die moeten Want gebruikt worden. He, hebben ze dat uh, nog steeds? Want we hebben ondertussen wel ook de Arabische lente gehad. Nieuwe machthebbers in, uh, in Egypte. Ik ben veel vijf, zes keer nu de afgelopen tijd in Egypte geweest. En mij valt op dat er een soort accommodatie is tussen het leger en het uh, regime van de broederschap. Dus zeg maar de regering, president Morsi. Uh, maar dat uh, het leger nog steeds een, flin een flinke vinger in de pap heeft. En zonder die Amerikaanse wapenleveranties en subsidies kan het leger eigenlijk geen kant op. Uh, die zullen dus machteloos worden. Dus er is voor Amerika echt een grote rol weggelegd. Ja, cruciaal is dus de rol van Amerika en de rol van Egypte de komende dagen. Absoluut. En als die hun verantwoordelijkheid nemen... dan zou een ontmandeling van die wapenopslagplaatsen en het stoppen van het uh, beschieten van Israël vanuit de Gazastrook... voor een oplossing kunnen zorgen. Anders zal Israël noodgedwongen ook de Gazastrook binnengaan. Ja. En als ze de Gazastrook binnengaan, wordt het dan een korte actie? Een, een, eigenlijk een soort veegoperatie? Ja. Er zal geveegd worden om een aantal uh, lanceerinstallaties uh, te vernietigen. Maar ook om die wapendepots uh, voor de wereld uh, inzichtelijk te maken, dus te tonen. Uh, en dat zou een aantal dagen kunnen zijn, misschien een week, maar niet langer. Nee. En wat verwacht u? dat? Uh, want als ik u dan zo beluister, dan is het niet uh, laat maar zeggen, in de reden dat ze meteen morgen binnenvallen. Ik denk dat Israël-Amerikanen nog wel de mogelijkheid geeft en ook daarop aandringt achter de schermen om te bemiddelen en te zorgen dat Egypte eh, dus geen eh, met de Hamas verstaat. Maar als dat te lang duurt, als dat een week gaat duren, dan zie ik de Israëli's zelf actie ondernemen, want nogmaals hun bevolkingscentra liggen onder vuur, hun mensen worden gedood. Dus ze kunnen ook niet anders. Nee, want Tel Aviv en vandaag ook Jeruzalem Klopt. worden geraakt. Dus wat dat betreft zegt u, ja, ze kunnen niet anders. Ze kunnen niet anders. Amerika moet dus snel ingrijpen. In de zin dat ze snel met Egypte naar uit tot overeenstemming moeten komen. Anders zal Israël binnenvallen. Uh, en ja, uh, ik begrijp dat en ik kan het ondersteunen. Meneer Van Balen, ik dank u wel voor uw toelichting. U hoorde Hans van Balen, VVD-Europarlementariër. In Limburg maken ze zich grote zorgen over het verder leeglopen van de kleine dorpen. Tijd voor een actie vinden ze daar, zo dadelijk de reportage. Wijnand Zwaan, we waren al een beetje blij dat er geen vrijdagavondspits was... maar de verbinding is hersteld, dus jij hebt files. Ja, maar het zijn er toch niet zoveel, Bert. 25, 70 kilometer bij elkaar. Het blijft allemaal binnen de berken. Maar op de A58 in West-Brabant is wel veel vertraging richting Vlissingen. Eerder vandaag kantelde er een vrachtwagen na bij Bergen-op-Zoom. En dat veroorzaakt file vanaf knopende stok bij Roosendaal... tot aan Bergen-op-Zoom, 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En weer gaat het over koopkrachtplaatjes in Den Haag. Na het ministerie van Sociale Zaken en ook het CPB... kwam vandaag het Nibud met de berekeningen. En wat blijkt? Door het afschaffen van de inkomensafhankelijke zorgpremie... verandert de koopkracht voor veel huishoudens minder extreem. En toch zijn ook in de huidige plannen huishoudens die er slecht van afkomen. Zoals alleenverdieners met kinderen... 65-plussers met pensioen. Premier Rutte zegt bij de uitwerking van de plannen... rekening te houden met dit soort effecten. Maar welke groepen eventueel gecompenseerd zullen worden... dat houdt u liever voor zichzelf. Ik ga daar nu geen beloftes over doen... omdat ik altijd, als ik dat nou weer repareer... dan gaat u naar het Nibud. En dan zal het Nibud zeggen, dat zal dan ook kloppen. Hé, hey, nou is dat gerepareerd. Maar nou heb ik een andere groep die op min 13, min 14 staat. Dat is altijd zo. Maar dat doet niets af aan de politieke wenselijkheid van deze coalitie... om de lust en lasten te verdelen zoals we hebben afgesproken. Het, het, het lastige met koopkracht is uh, dat je heel lastig kunt repareren. Want als je repareert, dan heeft dat directe gevolgen voor anderen. Want als je repareert in de sfeer van de belastingen bijvoorbeeld... Ja, uh, en je wilt niet de totale belastingopbrengst met zo'n maatregel vermeerderen of verminderen... maar het moet uh, neutraal zijn over het hele belastingstelsel, is dat altijd lastig. Dus de mogelijkheden om, om bij te sturen zijn ja, binnen bandbreedtes mogelijk. Maar hebben we beperkingen en... Uh, dat betekent dat er altijd ook individueel maatwerk uh, nodig is. Zeker voor mensen in de uitkering die net een aantal maatregelen in cumuleren... en echt ook de financiële middelen niet hebben om daarmee om te gaan. Maatwerk dus. Maar volgens de vicepremier, minister Asche van Sociale Zaken... moeten we ons daar niet al te veel bij voorstellen. Het belangrijkste is natuurlijk de boodschap. We gaan heel veel bezuinigen. Dat moet ook om de financiën op orde te brengen. Dat gaan we met z'n allen voelen. En we gaan straks in augustus, als alle maatregelen bekend zijn... en we zien hoe de economie zich ontwikkelt nog een keer apart kijken naar de, de koopkrachtontwikkelingen voor volgend jaar. Dit gaat allemaal over een periode van vijf jaar. En we hebben telkens gezegd... je kunt dat niet tot achter de komma met zekerheid voorspellen. Maar die mensen die nu uh, de plaatjes bekijken... en zien van dat zij zo'n uitschieter uh, zijn... wat kunt u zeggen tegen die mensen? Het belangrijkste is dat we in een enorme economische crisis zitten... en dat we de financiën op orde moeten brengen. En dat de regering bezig is om dat op een verstandige manier te doen. En telkens ook tussentijds ook kijken naar effecten. Dus mensen kunnen daar soms zelf nog wat aan doen. En in andere gevallen gaan wij kijken naar, naar de extreme uitschieters... of er in augustus aanleiding is om daar nog wat aan te doen. Maar als je ziet hoe de economie zich ontwikkelt... dat gaat vaak met veel grotere effecten op de individuele koopkracht van mensen... dan, dan die berekeningen nu. Maar die mensen die dus zo'n uitschieter zijn... kunt u daar nog iets aan doen? Heeft u daar nog financiële ruimte voor? Nou, er is geen extra financiële ruimte, dat mag bekend zijn. Maar wat we kunnen doen is bij de precieze uitwerking van die maatregelen... hebben we ook telkens gezegd, toen er nog sprake was van een inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar dat geldt nu ook. Er zijn heel veel plannen die worden uitgewerkt met gevolgen voor koopkracht. En bij de uitwerking daarvan gaan we telkens kijken of het beeld nog een beetje evenwichtig is. Of nog een beetje balans is. Maar dat haalt niks af van het feit dat we zitten in een periode van magere jaren... in een periode van uh, ontjes minder... Maar wel allemaal met het oog op, dat straks sterker weer uitkomen. Maar mensen maken zich toch zorgen daar om, ja het gaat toch om hun portemonnee. Natuurlijk, uh, maar de mensen die ik spreek zijn veel bezorgder van, goh, kan ik aan het werk blijven? Hoe gaat het met de economie? Uh, gaat het allemaal op een redelijke manier? Het is een groot voordeel van de plannen die vorige week zijn ingediend. Dat ze in drie jaar worden ingevoerd. Dat mensen ook zich op kunnen voorbereiden. Uh, dat je misschien wat meer geld kwijt bent. Uh, dat vinden mensen over het algemeen belangrijker dan... De, de puntenwolk of de, de cijfers achter de komma van zijn koopkrachtruiming. Want die gaat toch ook, ook al heb je 100 voorbeelden... hoeft dat nooit precies te zijn hoe het bij jou aan de keukentafel is. Een bijdrage van onze verslaggever Linda de Groot. Sebas zit in Heerenveen te kijken naar de 500 meter vrouwen. Mago Boer in de baan geweest en Laurien van Riesen namens Nederland. En hoe hebben die het gedaan, Sebas? Nou, niet super. Uh, Leenstraat trouwens ook nog gezien. Boer staat op de zesde plaats voorlopig, 38,64... Vorige week tweede op het Nederlands kampioenschap. Nu was ze ietsje langzamer dan vorige week. Leenstraat staat op de twaalfde plaats en Van Riesse voorlopig veertiende. Vooral Van Riesse viel toch behoorlijk tegen. En nu gaan we kijken naar de Nederlandse kampioenen op de 500 meter. Vorige week werd ze dat voor het tweede jaar op rij. En laten we ook niet vergeten de dame die vorig seizoen bij de weken afstande. Als derde eindigde op de 500 meter. Thijsje Oenema. En nu hoort het fluitje van de starter. En dat fluitje was volgens mij omdat haar tegenstander in de binnenbaan Sangwa Lee... Een foutje maakt... Uh, nee, het is toch Thijsje Oonema die de valse start achter haar naam krijgt in uh, de buitenbaan. We zien de rode vlag helemaal aan de andere kant van het uh, toch redelijk volgepakte tiel. Vooral zeg maar die bocht naar de finish toe. Daar zit het lekker vol. Als ik aan de overkant kijk op de zittribune bij de kruising... daar zie ik toch nog wel behoorlijk wat lege plekken. En de bocht rechts naast mij. Dus zeg maar de bocht direct naar de finishstreep, Daar ook nog wel wat lege plekken. Maar we hebben het wel eens anders gezien zo aan het uh, begin van het seizoen. Sangwali, de Olympisch kampioen en Thijs zijn zijn nu wel goed weg. Nou ja, wat heet goed. Unema toch een uh, missetje direct naar de start. Viel als het ware een beetje naar de rechterkant. En sang de Olympisch en wereldkampioen trouwens... ook voor vorig seizoen, dendert er daardoor vandoor. Uh, 10.34 is uh, haar goede opening. 10.65, dat valt tegen voor Unema. Maar ja, dat uh, missetje direct naar de start... dat is daar natuurlijk debet aan. Aan de overzijde is het verschil wel groter. Want na uh, zo'n uh, 200 meter schaatser... kijkt Unema toch tegen een verschil aan... van een meter of uh, 15-20 ten opzichte van sang De Koreaanse hout... In de buitenbocht. Ondanks het feit dat ze die buitenbocht had... toch ruim de voorsprong. 37,95 is de te kloppen tijd. En dan gaat ze een tiende van een seconde onder. 37,85 voor Sangwa Lee. En slechts de zestiende tijd voor Thijsje 39 39,26... Dat is een flinke tegenvallen. Die volle ronde 28-6 is ook niet goed. Dus dit is een 500 meter die Tyson maar denk ik het liefst zo snel mogelijk zal willen vergeten, of in ieder geval de lessen eruit trekken en dan hopen dat het later dit weekend als de dames voor de tweede keer in actie komen op de 500 meter dat het dan beter gaat. Uh, de snelste tijd is nu op naam van Sangwa Lee met die 37,85. De Amerikaanse Heather Richardson zagen we eerder ook al onder de 38 seconden schaatsen. 37,95 staat ermee voorlopig op de tweede plaats. En de Japanse Nao Kordaira staat op de derde plaats. De laatste rit van de eerste internationale 500 meter van dit seizoen staat op punt van beginnen. We weten dus in ieder geval dat we geen Nederlandse vrouwen op het podium krijgen. Nadat we de Zorin Temors bij de 3 kilometer wel op het podium hadden. laatste rit gaat tussen de Chinese Jingyu. de wereldkampioen sprint. En dat niet alleen. Ying Yu is ook de eerste dame geweest die de 500 meter aflegde binnen de 37 seconden. 36-94 was een fantastisch wereldrecord... dat ze reed op 29 januari van dit jaar bij de WK Sprint in Calgary. En daar won ze trouwens ook uiteindelijk... Mede dankzij een formidabele tweede dag dat wereldkampioenschap sprint. Ze neemt het op tegen Jenny Wolf. Inmiddels 33 jaar, de Duitse, die heeft besloten om door te gaan... tot en met de Spelen van Sochi. Zo vaak 500 meters gewonnen, maar op de Olympische Spelen... op het moment suprem ging het altijd mis. Wolf begint goed, zeg. 10-31 is de snelste opening in ieder geval... Van van deze eerste 500 meter. En Ying Yu verliest op de eerste 100 meter al twee tienden op Wolf. En op de kruising rijdt Jenny Wolf in dat zwart met rode pak van de Duitse ploeg ...al heel snel naar de achterkant van de Chinezen. Aan het einde van de kruising zit ze daarnaast. En dan heeft ze de tweede binnenbocht. En als Wolf daar goed doorkomt, oeh, maar er zit een misser in. Woude ik zeggen, gaat ze de rit winnen. Ze verliest snelheid door die misser in de laatste bocht. Maar blijft Ying Yu wel voor? Maar wordt het dan ook de snelste eindheid? Nee, dat zit er dan niet in. Door die misser in de laatste bocht. In de 38 allebei. Wolf 38, 32, Ying 38.49 38-49, betekent dat de Olympisch kampioen Sangwa Lee... deze eerste 500 meter internationale 500 meter van het seizoen wint. Heather Richardson wordt tweede. Nou, Cordaira wordt derde. En de beste Nederlandse vinden we pas terug op de negende plaats. Margot Boer, dat valt toch een beetje tegen. En straks de vijf kilometer bij de mannen, hoort u, Sebas, weer. Nog meer cijfers. Nou, cijfers in ander verband. De koopkrachtplaatjes. Sommige groepen hebben dus, we hoorden het net de minister en de premier zeggen... de komende jaren minder te besteden. Maar met minder geld kun je toch nog wel wat leuks kopen. We hebben Louis Dekker gestuurd naar de Magriet Winterfair in de Utrechtse jaarbeurs. Hij is de draaiorgelman al tegengekomen. En wie komt hij nu tegen? Wat bent u aan het doen? Ik ben hier kleding aan het inruilen voor andere kleding. Ik heb uh, kleding meegenomen die ik niet meer nodig had of die ik eigenlijk nooit meer aan had. Dat is wel fijn. Wat heeft u ingeleverd? Wat komt er voor terug? Ik heb een, uh, een top ingeleverd, een uh, tuniekje, een rokje. En uh, daar heb ik een, uh, twee vesten, een trui en een shirt voor teruggekregen. Doet u dit nou ook omdat u een beetje geschrokken bent van al die cijfers van het Niebud? Nee. Over de koopkracht volgend jaar? Nee, ik doe het gewoon puur dat ik dingen in mijn kast heb hangen waar ik niks meer mee doe. En die dan net zo goed kan ruilen voor andere dingen. Omdat de kast er mooier van wordt? Ja. ja. Het is op een beurs waar het toch vooral draait om dingen aan de man brengen, dingen verkopen. Een opvallende stand, de kledingruilstand omdat er geen kassa staat. Een onderdeel van Eerlijk Winkelen, want zo heet onze stichting, is dat je spullen hergebruikt en niet weggooit. Want veel mensen hebben een heleboel kleding in de kast hangen die nog hartstikke mooi en hartstikke goed is. Maar die ze nooit meer dragen. En er zijn andere mensen die daar heel blij mee zijn. Kunt u eens wat laten zien wat ingeruild is? We ja, hebben truien. Het thema is winter. Dus het meeste is truien en jassen, maar er zitten ook bloes bij, en broeken en een aantal jurkjes. Het aanbod verandert ook elk half uur eigenlijk. Ja, en geen mannenkleding hè? Nee, geen herenkleding. En op het is de echt verkeerde een beurs. <laughs> ja, absoluut. Dus als ik wat te ruilen heb? Nee, nee hier niet. Nee, ja, je, mag, je kunt het wel kwijt, maar ik weet niet of we iets kunnen vinden om weer mee te nemen. In zekere zin komt de huidige economische malaise u wel goed uit. Hè? Want misschien komen mensen zo wat makkelijker op het idee hè? om eens niet alles weg te gooien, maar er wat mee te doen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, nou, de huidige economie biedt ook kansen biedt. En je merkt dat er ook meer animo is voor de zaken als kledingruilfeesten. Die economische malaise, merkt u daar hier veel van? Houdt dat mensen bezig? We hebben wel het idee dat het niet zo druk is als we hadden verwacht. Nou ja. ja, dat is verklaarbaar. Hè? Parkeren hier, 12 euro, toegang tegen de twintig ja, per persoon. Ja, dat ja, dat is niet zo vreemd, hè? Nee, dat is een hoop geld natuurlijk uh, voor een dagje uit. Ja, je moet er als verslaggever ook wel wat voor over hebben. Hij komt straks nog een keertje terug in deze uitzending. Louis Dekker vanuit Utrecht. Ik ben vader van Nederlandse kinderen, zoon van Tsjechische ouders... buurman van Italiaanse boeren. En ik lees 360 magazine.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 In de buurt van Jeruzalem is vanmiddag een raket neergekomen. Ambulances waren snel ter plaatse. Volgens de Israëlische media zijn er geen slachtoffers. Eerder vandaag kwam ten zuiden van Tel Aviv ook een raket terecht uit de Gazastrook. Bij de beschietingen over en weer tussen Israël en de Palestijnen... zijn tot nu toe aan Palestijnse kant 22 doden gevallen en in Israël drie.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 Met bewolking op de meeste plaatsen, nevelig vandaag ook, maar niet in het zuidoosten. Daar scheen de zon aan het eind van de middag en die opklaringen breiden zich uit vanavond en vannacht. Temperaturen dalen naar 4 graden in het westen van het land en tot rond het vriespunt in het oosten. Het zou wat nevelig kunnen worden, maar mist maakt eigenlijk geen kans. Morgenochtend zonnige periode, maar van het zuidwesten uit gaat de bewolking langzaamaan wel weer toenemen. En in de avond zou er in West-Nederland een klein beetje regen of motregen kunnen vallen. Temperaturen liggen tussen 7 graden in Groningen en 10 in het zuiden en westen van het land. Er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Zondagochtend dan, een periode met regen... maar in de middag klaart het van het west uit weer op... zien we de zon af en toe en is het opnieuw een graad of negen. En na het weekend hebben we dan rustig weer. Het is het meest droog, af en toe schijnt de zon. En dan wordt het acht of negen graden. ANB ah, nee, verkeersinformatie De avondspits valt mee. Vooral rond Amsterdam en Den Haag blijft de drukte binnen de perken. Maar ook elders zijn de dagelijkse files wat minder lang dan op andere vrijdagen. Een enkele file valt op. Dat is onder andere die op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 8 kilometer file. is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. En in West-Brabant op de A58, Breda richting Vlissingen. Voorknopend Zoomland bij Bergen op zoom 7 kilometer. Is daar eerder vandaag een ongeluk gebeurd. Er zijn nu opruimwerkzaamheden, de linkerrijstrook is ook dicht. Waar haal je de beste wijnen van Amsterdam? Lees het in de speciale Amsterdam-editie van de Grote Hamersma, de bekende wijnbijbel van Harold Hamersma. Deze zaterdag exclusief cadeau bij het Parool. Het Parool, duidelijk Amsterdams. Een idee over commitment.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 De NOS, het Radio 1-journaal, Ante Kodovina is een vrij man. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag heeft de Kroatische oud-generaal in hoge beroep vrijgesproken van oorlogsmisdaden. Terwijl hij vorig jaar nog tot 24 jaar cel werd veroordeeld voor zijn rol bij operatie Storm. Bij deze operatie, 1995, werd de Servische Krajina republiek op grote schaal door Kroatische troepen etnisch gezuiverd. In zijn geboortedorp werd de uitspraak van het Joegoslavië-tribunaal met spanning gevolgd. De right. And... Vreugde dus in het Kroatische geboortedorp van Kotovina... die dus inmiddels een vrij man is en op weg is naar huis, naar Kroatië. Dan gaan naar correspondent Joost van Egmond. Want uh, is hij al aangekomen in Kroatië, Joost? Ja, zeker. Hij is geland uh, een uurtje geleden. Hij is direct uh, onthaald door de premier... En uh, op een, uh, een zegekar gezet richting het centrale plein, waar tienduizenden mensen op hem wachten. Het is echt een, uh, een enorm volksgeest dat er is losgebarsten. Vrijwel heel Kroatië doet er mee. Iedereen is trots dat het land is. Uh, is vrijgesproken eigenlijk. als land, zo voelt het voor heel veel mensen. van die etnische zuivering die je noemde. Ja, want het was echt een volksheld. Ja, dat is hij zeker later geworden. Um, voor zover hij niet al gold als de bevrijder van de Krajena's zoals Kroaten het zien... Um, is hij dat wel geworden toen hij in Den Haag terecht stond. En zeker na die veroordeling van vorig jaar. Toen um, is eigenlijk ja, chauvinistisch Kroatië, kun je het zo noemen, is als één man achter hem gaan staan. En Gotovina werd de held. En ja, dat is nu uit. Die is vrijgesproken. Ja, dat is feest in Kroatië. Ik kan me voorstellen dat er in Servië heel anders is gereageerd. Het is een exact spiegelbeeld van wat we vorig jaar zagen. Toen was het in Servië niet zozeer feest, maar in ieder geval een groot gevoel van opluchting en genoegdoening. In Katowina was de, de geplaatste Kroaat die er ooit door het tribunaal was veroordeeld. En dat voelde voor heel veel Serviërs als een erkenning van, van leed dat Serviërs in de oorlog hebben ondergaan. Nu dat is teruggedraaid, is de, de ontreddering compleet. Um, politiek wordt er heel verneinig gereageerd. Uh, president Nikolic zei al, het is een absolute schande. De premier deed er nog een schepje bovenop. Die zei, zie je wel, dit is geen echte rechtbank. Dit is een politiek project. Zo denken heel wat mensen in Servië. De slachtoffers die, die zitten er echt ontredderd bij. Die dachten, gisteren nog uh, sprak ik mensen, die, die zeiden van natuurlijk, houd dit stand. Uh, kijk wat ons is aangedaan. Dit kan niet verworpen worden. En toch gebeurt het. Ja. Dus dat is voor Servië heel, heel bitter. En het, het laat ook de, de nationalisten kunnen nu een gelijk halen in Servië met, met dit in de hand. Ja, dankjewel, Joost. Ik ga er verder over praten met Coran Sluiter... hoogleraar internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, meneer Sluiter, uh, komt het voor u de uitspraak uh, als een verrassing? Uh, aan de ene kant uh, wel, want het is uh, natuurlijk nogal wat... dat van een veroordeling van 24 jaar uh, en nu een volledige vrijspraak ligt... Aan de andere kant uh, had ik al wel begrepen dat er discussie was uh, over uh, het bewijs. En ook dat er in de aanloop naar uh, dit vonnis uh, ook wat problemen zijn geweest voor de aanklager. Er zou uh, uh, bewijs, uh, ontlastend bewijs uh, zijn achtergehouden. En, en dat heeft wellicht ook een, een rol gespeeld. Ja, en door wie is dat, dan, dat bewijs dan achtergehouden? Nou, de aanklager heeft in, uh, in eerste aanleg niet al het ontlastende bewijs uh, overgedragen aan de verdediging. En, en daar, zijn ook, uh, daar zijn ook fouten in gemaakt. Ja, maar is hij dan nou vrijgesproken vanwege die fouten... het achterhouden van uh, het bewijs of ontlastend bewijs dan uh, in dit geval... of omdat hij echt onschuldig is? Nou, dat is uh, niet uh, helemaal uh, duidelijk. Uh, kijk, de, uh, de Appeals Chamber heeft in hoge beroepen gezegd... Dat, uh, uh, dat, uh, dat er niet sprake is van het uh, in, in samenwerking uh, bewust uh, plegen... van internationale misdrijven door uh, Cotovina. Maar wel dat hij op de hoogte zou geweest zou zijn... Uh, van uh, misdrijven gepleegd door zijn ondergeschikte. En dat is op zich zou dat ook voldoende kunnen zijn voor een veroordeling... voor het zogenaamde Command Responsibility... Alleen de, ja, gezamenlijk verantwoordelijk. ja, ja, de verantwoordelijkheid voor ondergeschikte. Alleen heeft de Kamer uh, van Beroep gezegd uh, dat uh, niet is gebleken dat hij uh, onvoldoende heeft gedaan om die misdrijven te voorkomen of te bestraffen. Nee. Maar het is namelijk opmerkelijk omdat er nogal wat tussen zit tussen in de eerste uitspraak 24 jaar en nu vrijspraak. Ja, dat is uh, denk ik ook uh, een, een beetje het gevolg van het feit dat uh, natuurlijk Kotovina een, een, een hele belangrijke persoon is. Dat behoort tot de categorie hoofdverantwoordelijke. Uh, dus daar, uh, dat zie je direct al terug in de strafmaat. Uh, als er dan tot een veroordeling komt, uh, dan is ook de gedachte van ja, dit is de, de, de meest verantwoordelijke. En die moet uh, hogere straffen krijgen dan gewone soldaten. Uh, daar gaat ook een soort uh, signaalfunctie van uit. Uh, dus dan wordt het al vrij snel uh, wordt het al hele hoge straffen. Uh, maar het, het is ook wel duidelijk, een, uh, misschien ook wel een grensgeval... Hè, dat er toch net twijfel is van uh, wel of niet veroordelen. Want ook de Appeals Chamber-beslissing... Uh, is maar een, een hele nauwe vrijspraak. Want uh, er zijn vijf rechters en twee van die rechters... Uh, die vonden wel dat hij veroordeeld moest worden. Gesproken. Nou zet het werk van het Joegoslavië tribunaal er bijna op. Um, dan sta je onder druk om het allemaal af te ronden. Kan tijdsdruk eigenlijk ook nog een rol hebben gespeeld... bij uh, deze uitspraak en dit proces, de afronding hiervan? Dat zal natuurlijk nooit met zoveel woorden in een vonnis in een gezegd worden. Um, ik, ik denk ook niet dat het uh, een, een, een rol heeft gespeeld bij uh, de uitkomst. Nou ja, de rechters hadden bijvoorbeeld kunnen ja. zeggen van... er is nog zoveel onduidelijk, we verwijzen het terug. Ja, inderdaad, dat is, dat, dat is een optie. Uh, Zou ik het fonds dus van de rechtbank kunnen vernietigen... en terug uh, verwijzen naar een uh, andere trouwchamber om het opnieuw af te doen... En, en, dat is, uh, en, en daar zal het wel zo kunnen zijn, inderdaad, dat de tijdsdruk uh, zo groot is geweest... dat dat uh, geen optie meer is in dit, uh, in dit stadium van het Joegoslaven -tribunaal. Maar dat zullen ze nooit met, uh, met zoveel woorden natuurlijk toegeven in het vonnis. Begrijp ik. Ik dank u wel voor uw toelichting, meneer Sluiter. Coran Sluiter was dat hoogleraar internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. De leefbaarheid van het Limburgse platteland gaat snel achteruit. Je begint het nu echt te zien en te voelen, dat zegt Ben van Essen... voorzitter van de Vereniging van Kleine Kernen Limburg. Het is dus alle hens aan dek. Vandaag werd voor de vierde keer het plattelandsparlement gehouden... waar Limburgse dorpsraden praten met bestuurders van de gemeente en de provincie. Jeroen de Jager reisde naar het platteland, ter Limburg... en zag dat het langzaam leegloopt. Kijk, daar bijvoorbeeld. Dat was vroeger de slager. Hier op de hoek? Hier op de hoek, dat was de slager. Dit is alles En Zijn er veel winkels dicht? Ja, er zijn ontzettend er veel winkels dicht. We hebben bijna geen winkels meer. Dit is de Bush, Koningsbos. Ja. Een uh, krimpgemeente, 1700 inwoners. 100 inwoners minder dan uh, 10 jaar geleden al. En het gaat maar door. De ontgroening is hier gaande en de vergrijzing is hier gaande. Matt Kuipers hier van de dorpsraad. Uh, wat doe je eraan? We zijn bezig met een project dat heet zorg in eigen dorp, zodat we de zorg helemaal in eigen handen gaan nemen in ons de, in de dorp, Een soort zorgcoöperatie maken van de mensen van het dorp, voor de mensen van het dorp en door de mensen van het dorp. Zodat de mensen niet weggaan, niet weg hoeven... naar grote zorginstellingen buiten Koningsbos. Ja, de beloning is zo lang mogelijk te laten horen. We, we hebben hier een fantastisch groot leegstaand pand staan. Dat is een klooster. Ja, het staat hier aan de overkant van de weg. Is langzaam aan het vervallen, zag ik al. De kozijnen die hebben een ja. buurt nodig. Ja, natuurlijk zou het er heel leuk zijn als we... Daar is zo een soort zorgcomplexje in kunnen maken voor de mensen vanuit het dorp, Zodat als ze zorgbehoevend worden, dat ze ook in ons eigen dorp kunnen blijven wonen. Gaan we nu maar eens even naar echt toe. Want daar is dat plattelandsparlement gaande. dat overleg tussen provincie en de dorpsraden. 150 dorpsraden die zijn daarbij één om aan de provincie uit te leggen... wat de problematiek is van die kleine kernen in Limburg. We gaan meteen beginnen. Uh, basisschool geprobeerd open te houden... Um... We praten zo dus over de kleine kernenproblematiek. De leegloop, de leegstand. Wat moet je doen met deze nieuwe dynamiek? Een unieke nieuwe dynamiek die dat nog nooit gezien is. Zegt Ben van Essen van de Vereniging van Kleine Kernen in Limburg. Als je kijkt naar het aantal kinderen wat geboren wordt in Limburg... en dat bepaalt natuurlijk ook hoeveel kinderen er naar school gaan... dan is het zo dat in Zuid-Limburg de afgelopen eh, vijf jaar... 33 procent minder kinderen geboren zijn... en in midden limburg en Noord-Limburg is dat 22 procent. Dat betekent dat je op steeds meer plekken krijgt. Laat ik een voorbeeld noemen, een dorp als Koningslust. Er zijn vorig jaar vijf kinderen geboren een dorp van 1200 inwoners. Dat betekent ook dat over vier jaar vijf kinderen naar het basisonderwijs gaan. Dat, betekent, dat dorp heeft 25 verenigingen. Dus die kinderen moeten, als het ware, ook van vijf verenigingen lid worden. Nou, we, we, we snappen allemaal dat we dat niet redden. Dat is dus een beweging die al volop aan de gang is. Alleen, nu gaat het echt tellen... Hè, omdat we merken dat nu ook scholen ook daadwerkelijk eh, dicht moeten. Je gaat het echt zien. Ja, je gaat het nu echt zien. We hebben de tijd voor ons uit kunnen schuiven, maar nu kan het niet meer. Als die kinderen niet meer geboren worden en dat dorp dus verder vergrijst... Ja, dan blijven die ouderen achter wellicht zonder zorg. Hoe los je dat op? Nou, wat je dus bijvoorbeeld ziet is dat uh, uh, ook in Limburg... er op dit moment allerlei initiatieven ontstaan van mensen die zeggen... Uh, we gaan een soort zorgcoöperatie oprichten. En dat betekent dat het begint met het, voor, het feit van... Nou, waarom zouden we niet één keer in de week met de mensen... die misschien wat thuis zitten te verpieteren samen kunnen eten? We richten ook nog een klussendienst op. Als er iemand eens een keer een lampje in gaat, zorgen wij daarvoor. Hé, hey, we hebben geen huisartsen spreekuur. Wij zorgen dat er een huisartsen komt. Dan zie je ook dat heel veel mensen dat leuk vinden om daarin mee te doen. Dat zijn soms mensen die in de zorg gewerkt hebben. Zeg ik, okay, ik vind het prachtig om in in mijn eigen dorp daarmee aan de slag te gaan. Dus die zorgcoöperatie, daar zie ik een geweldige toekomst voor. Gaan we nog even terug uh, op het eind van deze bijdrage naar Koningsbos. Stel meneer uh, Kuipers van de Dorpsraad uh, dat hier niks gebeurt. Wat is het doemscenario hier voor Koningsbos? Nou, ik denk dat we dan langzaam zeker een uitstaven dorp zijn. Het worden, worden een bejaardenstaand trucje. Er komt geen jeugd meer. De ouderen die hulpbehoevend zijn, die moeten weg uit ons dorp. En zo sterft het dorp dan langzaam uit. Maar dat is eigenlijk een doemscenario hoor. En wanneer zou dat kunnen gebeuren? Hoe snel kan dat gaan? Nou, uh, ik denk toch uh, binnen een tien, vijftiental jaren als er niks gebeurt... dan uh, gaan die kleine kernen die gaan helemaal de leefbaarheid weg. Dus het is alle hens aan dek op het moment? Ja, alle hens aan dek. Gelukkig uh, heeft de overheid het ook gezien... Uh, dat de burgerinitiatieven hier ondersteund kan worden. Dan, uh, het is een goede zaak dat die mensen ook het dit inzien en ook luisteren... naar de mensen met de initiatieven die van onderop komen. Dat is vanuit de Bush, want zo heet dat daar. Nou. Een reportage van Jeroen de Jager. Overigens, hij laat nog weten dat Limburg in totaal zo'n 220 van die kleine kernen heeft... waar de komende jaren de problematiek van de krimp echt voelbaar zal worden. Straks banken in Spanje bieden huizen aan voor dumpprijzen. Bij de AWB Wijnand Zwaan, met een ongeluk op de A28, Wijnand. En van Amersfoort naar Utrecht, inderdaad, uh, daar sta je behoorlijk stil. Bij de afrit Den Dolder, zeven kilometer nu. Er zijn bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. En op de A4, Amsterdam richting Den Haag, want daar ging het mis bij nieuw verp. Twee rijstroken zijn dicht en dat veroorzaakt 8 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Een grote onroer rond goedbeurs vandaag in Madrid. Verschillende partijen proberen daar van hun vastgoed af te komen. De Spaanse woningmarkt zit volkomen op slot. Veel projectontwikkelaars verkopen hun nieuwe huizen niet. En banken zitten met huizen van mensen... die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Onze correspondent Jessica van Spengen ging naar de beurs vandaag. Er zijn grote zuilen met verlichte foto's, appartementencomplexen... Met daarvoor een zwembad of een tennisbaan. Blije gezicht op de foto's van families die heerlijk lijken te wonen in deze huizen. Mensen zitten hier aan tafeltjes bij de verschillende makelaars. Muchas gracias por, por su ayuda. Deze beurs wordt georganiseerd in de week dat de banken besloten mensen niet meer uit hun huis te zetten als ze de hypotheek niet meer kunnen betalen. En waarin ook de regering maatregelen neemt om de vele uit huiszettingen te voorkomen. Alicante, een flat van 153.000 voor 49.000. Voor mensen die hun huis gedwongen moeten overdoen aan de bank, zijn die lage prijzen niet zo positief. Een bank verkoopt het huis voor veel minder, willen vanaf en de oude eigenaar blijft met de restschuld zitten. Oliver diaz Hart is van Banesto, grote bank in Spanje. Goedkope huizen die jullie aanbieden, hè? Sí, estamos haciendo un muy gran esfuerzo en posicionarnos por debajo incluso del valor de mercado de muchas de las viviendas. We proberen huizen op dit moment voor zo weinig mogelijk aan te bieden. Dit is het moment daarvoor. Quizás la zona del arco mediterráneo que más visto afectada por la crisis. We hebben 400 huizen in de aanbieding. Natuurlijk een heleboel in de buurt van Madrid, maar de plekken die het meest geraakt zijn door de crisis. Die liggen in het zuiden van Spanje. Maar het zijn ook huizen van mensen die misschien de hypotheek niet meer konden betalen. Lamentablemente, in gevallen zie. Sí. Dit zijn inderdaad huizen van mensen die de hypotheek niet meer konden betalen. Helaas kunnen wij er niet mee blijven zitten en dus moeten we ze verkopen. Maar u verkoopt ze voor wel heel weinig. Is dat nodig? 68% minder bijvoorbeeld. Los al ja, we moeten de prijzen aanpassen op de huidige markt. Want anders verkopen we ze niet. Zijn er mensen die nog wel geld hebben om huizen te kopen? We staan in een ritme van ventas mensual muy Cerca de heel hoog. We verkopen op dit moment zo'n 600 huizen per maand. Ja, sta esperando a este momento para poder Je ziet dat mensen echt hebben gewacht op dit moment om een huis goedkoop op de kop te tikken. We doen een promosie in de la finca Las Marías in Torrelodones, eh? Rolodones. Dezme heeft wat folders in de hand. Hij is op zoek naar een huis. Het is heel druk op deze beurs. Hoe verklaart u dat nou in deze tijd? Op 31 de december stijgt es de IVA van 4 tot 10%. Dat is een heel belangrijk importe in de compra van een piso. Deze meneer zegt dat het heeft ook alles te maken met de btw-verhoging. Vanaf 1 januari gaat die omhoog van 4 naar 6 procent. En de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft. Dus mensen kopen nog even snel een huis. Hier in Malaga een appartementencomplex met daarvoor allemaal palmbomen, een zwembad. Ja, hier koop je voor 100.000 euro een klein stukje paradijs. Ja, dit zijn al die. Huizen, die gebouwen die de afgelopen jaren zijn neergezet... maar die de banken nu aan de straatstenen niet meer kwijtraken. Ja, Cristina Moreno is hier de makelaar. Ik persoonlijk, zegt ze, heb al 2000 huizen... Leeg staan. Het principale probleem is de prijzen. Eigenlijk was vooral het probleem dat de prijzen voorheen veel te hoog waren. En wat je nu ziet, is dat heel veel projectontwikkelaars makelaars de prijzen aanpassen. En dus gaat het over het algemeen weer wat beter. Dat is de crisis, de crisis in het vastgoed in Spanje. In Nederland hebben we het vooral over de portemonnee, over de koopkrachtplaatjes. Vandaag het NIBUT-onderzoek dat bekend is geworden... en waaruit blijkt dat vooral veel 65-plussers zwaar getroffen worden... door het herziene regeerakkoord. Louis Dekker die sprak zojuist een pensioengerechtigde op de Magritte Winterver... in de Utrechtse jaarbeurs. En die had het natuurlijk over de gevolgen voor de portemonnee. We zijn verloren? Ik pannenkoekjes halen voor Carmen. Pannenkoekjes? Bent u nou een deel van de roedel kwijt? Ja, we zijn met z'n zes, Maar nu even niet? Nee, nee nu zijn we met z'n vijf. Je zal toch man zijn en naar de winterfair moeten? Ja, zeg dat wel. Moet ik ja. medelijden met u hebben? Nee hoor. Ieder jaar gaan we met vijf dames. Mijn vrouw met twee dochters en met twee kleindochters. Mijn vrouw is 82 en ik ben 84. Maar we gaan nog ieder jaar mee. Is het anders dit jaar? Nee, ik kan het niet zeggen. Want u snapt waarom ik het vraag, hè? Ja, ja. Vinden jullie somber nee, hè? Normaal niet. Nee, nee. nee. Ik vind het eten wel beter. En duurder? Ja, ook dat. Ja, ja maar de beurs ben ik. Voor het betalen. Ja. Ik zorg voor de hele familie. Dit is wel een grip uit uw lijf, hè? Nou, dat valt mij hoor. Ja, rekenis? Ja. Wat 200 euro, 2,5. Ja, u kijkt erbij. Nee. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Voor de kinderen wel. Daar doet u alles ja. voor. Ja. Het Nibet heeft net berekend hoe het nou zit met de koopkracht. En ik denk toch dat u een beetje in de categorie zit waar de klappen vallen. U bent gepensioneerd. Ja. Procenten erop achteruit. Ja, dat hebben we al gehoord. Maar ik denk dat ze onze categorie niet klein krijgen. Want wij hebben voor onze oude dag gezorgd. Dat hebben we vroeger geregeld. En dat teerden we nu op. Maar maakt u zich daar geen zorgen om? Nee. Wij niet meer. Die tijd heeft u gehad. Ja, gelukkig wel. Wat dat betreft hebben we goed voor de oude dag gezorgd. Wij zeggen wel, ze krijgen ons niet meer klein. En we zijn er allebei vrij gezond. Dus. Mijn vrouw is wel invalide. Ja, die kan niet lopen bijna. Verder het gaat het heel goed. Ja, hij zegt het. Mijn vrouw is invalide. Die kan bijna niet lopen. Nee, mijn benen willen niet. Maar dat betekent dat u, denk ik ook, met meer dan gemiddelde belangstelling kijkt naar wat er allemaal in Den Haag is verzonnen. Oh ja, nou, maar dan maken wij ons niet meer druk om. Zal onze tijd wel uitzitten. Op onze leeftijd. Maakt toch niet meer druk op. Dus... Louis Dekker is daar in die Utrechtse jaarbeurs. Hij heeft een enorm naast zin, want hij heeft net aangekondigd... dat hij na zes uur nog een reportage gaat leveren. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht is Freddy van Teen. Op de voorpagina van het Parool een foto van een vader... met het stoffelijk overschot in zijn armen van zijn zoontje van nog geen jaar. Die foto is onderdeel geworden van de internetoorlog... die woedt naast de werkelijke strijd met raketten om de Gazastrook... schrijft de krant. De foto van het jongetje, zoontje van een Palestijnse cameraman... die voor de BBC werkt, werd duizenden keren geretweet. Voorop op NAC Handelsblad overigens ook een foto van een gedood kind. En een cynisch toeval, of misschien ook niet... is dat op de bovenrand van de krant... in de aankondiging van de onderwerpen voor de rubriek Boeken staat. Gruwelijk is zo gewoon in Israëlische Roman, staat er te lezen. Het gaat over een nieuwe Israëlische Roman met de titel Goede Mensen. En dat gaat weer over de terreur onder Hitler en Stalin. Het reformatorisch dagblad legt er op de voorpagina de nadruk op dat Israël zich voorbereidt op een grondoffensief. U hoorde daar europarlementariër van Balen net ook over. En vanmorgen zei Coco Leijn, defensiespecialist van instituut Klingendaal daarover... Alles wijst ook een beetje op een parallel met 2008, 2009. Toen rond de jaarwisseling ook de operatie Cast Lead, gegoten lood tegen Gaza, werd ontketend. En pas in weken 2 en 3 uh, kwam die uh, nogal vernietigende grondoperatie op gang. De operatie is Israël op heel veel kritiek komen te staan. We vroegen ik ook of u dacht dat Israël zoiets opnieuw zou doen. Nou, niet zo gauw, want er hangt inderdaad een, een enorme prijs aan vast. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag heeft de Kroatische oud-generaal Gotovina... in hoge beroep vrijgesproken van oorlogsmisdaden. Vorig jaar werd hij nog tot 24 jaar cel veroordeeld voor zijn aandeel in 1995... aan de moord op honderden Serviërs in de Republiek Krajina. Zo klonk het verslag in 1995. Before the war roughly half the population were Croats half Serb. Now, amid the rubble, elements of the Croatian army which recaptured the town after the bitter battles of the weekend. Voor de oorlog, zegt de verslaggever van de BBC in 1995, was de helft van de inwoners Kroaat en de andere helft Serviër. Nu staan hier alleen de Kroatische militairen tussen de schamele resten van een stad. Na de hevige gevechten van de afgelopen weekenden. Die andere krant, die de titel European Newspaper of the Year heeft gekregen, naast het dagblad Trouw, is het Vlaamse financiële dagblad De Tijd. Dat is een zakenkrant. Op de voorpagina nou op internet staat vandaag dat Wall Street de Belgische biotechnologie ontdekt. Er was deze week een conferentie in New York en daar waren heel wat Amerikaanse investeerders. De meeste in het oog springend is volgens de krant Trombogenics. Dat bedrijf kreeg vorige maand toestemming van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit om het eerste volledige Belgische medicijn op de markt te brengen. We hoorden misschien al dat Ikea spijt heeft betuigd... omdat het in de jaren 80 onderdelen voor meubels heeft laten maken... door politieke gevangenen in de DDR. Het bedrijf schrijft op zijn website dat dat nooit had mogen gebeuren. Tegenwoordig klinken de reclames dan ook veel idealistischer. Hoe ziet duurzaam koken eruit? Nou, gewoon. Als koken. Het zijn maar kleine handelingen die samen een groot verschil maken. Misschien niet op je bord... Maar wel voor de wereld. Het is een soort meezinger, hè? De Amsterdamse Recherche gaat voor het eerst samenwerken met de kunstbranche... om jacht te maken op zware criminelen die in kunst en antiek handelen. Het parool schrijft erover. In de criminaliteit rond kunst gaan waarschijnlijk zeer grote bedragen om. Politie zoekt nu onder meer samenwerkingen met veilinghuizen. Maar ook met het ministerie. Het is de bedoeling dat ook in andere politieregio's kunstteams komen. En de Huffington Post, een Amerikaanse nieuwswebsite, vertelt dat de dames toiletten in de Senaat in de Verenigde Staten te klein zijn geworden. Er zijn nu twintig vrouwelijke senatoren, er zijn er nog nooit zoveel geweest en er zijn gewoon niet genoeg wc's. Plas ophouden. Dankjewel Freddy. Na de blok van zes uur nog veel meer nieuws op deze zender. Zo meteen in Brands met Boeken.